Woensdag bereikte de VN overeenstemming met de Syrische regering over het onderzoek. De overlevenden van een mijnongeluk in Chili zijn woedend dat het openbaar ministerie het onderzoek heeft afgesloten. Het OM heeft niemand gevonden die kan worden aangeklaagd voor het ongeluk. Er is te weinig bewijs. Door een instorting kwamen in augustus 2010 33 mijnwerkers vast te zitten op een diepte van 625 meter. Het duurde ruim twee maanden voordat ze werden bevrijd. De mijnwerkers vinden het een schande dat er niemand wordt vervolgd. In Zeeland is een Belgische vrouw overleden... die gisteren gewond uit het Grevelingenmeer was gehaald. Volgens de politie is het een vrouw van 45 uit Assen... een plaats in Vlaams-Brabant. Watersporters haalden haar uit het water. Ze is nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie vermoedt dat ze gewond is geraakt... bij een ongeluk op het Grevelingenmeer.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 Op het strand bijna 30 graden en in het binnenland mogelijk 35 graden. Later in de middag wat stapelwolken en in de nacht trekken regen- en onweersbuien het land in. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden. En dan vooral antwoorden, want we hebben inmiddels negen vragen. En acht en een half vragen is nog niet beantwoord. Dus 0800-1121 of apenstaatjeomroepmax.nl. of @nachtsuster op Twitter of via de chat omroepmax.nl slash nachtzuster en dan even de chat aanklikken. En dan is er ook nog facebook.com slash nachtzuster. Oh, de mogelijkheden. Maar het makkelijkste voor ons is 0800-1121. Dus als je de moeite even wilt nemen, als je weet hoe het is om tijdens de ramadan... als het wel heel erg warm is, geen water te drinken... hoe kun je dan toch gezond blijven? Uh, Andrea wil heel graag weten of de Turkse scheidsrechter Kuzubuyuk... Uh, ook uh, wedstrijden mag fluiten, waaraan Turkije meedoet... Uh, Klaas wil weten hoe het gaat als je een dure auto hebt... en dan heel veel onbetaalde boetes hebt en je auto moet verkocht worden... of je dan de meerwaarde krijgt overgemaakt op je eigen rekening. Joke is op zoek naar adressen waar ze een plaat kan scoren van Mahalia Jackson. Johan wil graag weten waarom in het Duits de zelfstandig naamwoorden... met een hoofdletter worden geschreven... en of er meer talen zijn waar dat zo gebeurt. Antoine van de Heuvel vraagt zich af waarom je op Schiphol zomaar met een koffer kunt weglopen. Is daar helemaal geen controle op? Vraagt hij zich af. Richard van Keulen, die wil weten of het nu donderdagnacht of vrijdagnacht is. En of het op 1 januari om 1 uur... Nee, ja, om 1 uur s'nachts, maar dan op 1 januari? Ja, dat is verwarrend. Nou ja, zeg maar, als het net oud en nieuw is geworden... is het dan nieuwjaarsnacht of is het dan oudjaarsnacht? Dat wil hij graag weten. 0800-1121. En Rinsian, die wil graag weten waarom zijn gloedje nieuwe handdoeken zo slecht te afdrogen. 0800-1121. En daar is die hoor, Rinsian. Joey Dijzer. 100 years. Alsjeblieft. The other day I felt so young. But now you may.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 Dat Joey Deiser, Oftewel Josje Duister. Het was een nummer 1 hit in 1975. En het heet uh, uh, A Hundred Years. En uh, nou, je had wel een beetje gelijk, Rinsian. Dat Het is, is inderdaad een mooi liedje. Ik was ondertussen even bezig. Want ik had hier nog een hele stapel post liggen. Want ik heb ooit een keertje gevraagd van... mocht je nou op vakantie gaan, wil je me dan alsjeblieft... een kaartje sturen via Nachtzuster Omroep Max. Postbus 518 1200 AM in heel? En er lag inderdaad een hele stapel. Ik doe even een grepen, want ik zie gewoon Richard van Keulen. Die ik volgens mij net, ja, die had ik net aan de telefoon over de donderdagnacht en de vrijdagnacht. En die schrijft mij gewoon uh, een kaartje, inderdaad. Dat is het lief en uh, goed uit haar. En met daadwerkelijk ik, inderdaad. Waar ik ook nog om gevraagd had van die foto's van Haarlem. Leuk. Uh, Sjoerd stuurt me ook een kaartje. En die zet erop alleen spookstoring en steenmarten. Maar dan weet ik meteen wie Sjoerd is, want die belde erover. En die stuurt een kaartje. Even kijken. Katjeskelder in Oosterhout. Leuk. Leuk huisje. Leuke glijbaan. Ook in het zwembad. Leuke tenten. ja. Eh, echt een vakantiegevoel. Wat is dit? De Brabantse wal. Oh, mooi pad met bomen. Kijk, een berichtje uit Berg op Zoom van mevrouw Luiks. 75 jaar jong, dank u wel mevrouw Luiks. Vagera heeft een kaartje gestuurd. <lacht> en even kijken, Erik Pols. Het is hier prachtig, de mensen zijn heel aardig. Maar ik ben hier nu ruim een kwartier en ik krijg hij mee. <lacht> even kijken. <lacht> Ontdek op windend Amstelveen. Prachtig, met een molen en een tram. He, dat ze nog bestaan, die echte ouderwetse kaartjes met foto's. Blijf ze vooral sturen, ik ben er erg dankbaar uh, voor. Dus dat is um, uh, postbus 518 en dan 1200 AM in Hilversum. En dan iets van Nachtzuster of Omroep Max ervoor. Dan uh, weet ik hoe laat het is. Um, ja. Ja. Check. Als je even iets voor jezelf gaat doen. Ik, ik heb inmiddels een anderhalve hoofdstuk gelezen, ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat moet ook gebeuren. Wat kan ik voor je doen? Even nuttig besteed. Ah. Ja, het ging. Ik, ik had eerst nog een reactie op die handdoeken van Vincent ja. Jan, geloof ik. Ja. Volgens mij komt dat omdat de handdoeken ge, geappreteerd worden. Oh, door natuurlijk. de handdoeken. Natuurlijk. Kun je dat woord nog een keer zeggen? Lijken. Want dan leer ik weer wat van. Gewad? Geappreteerd. Geappreteerd. Dat is een soort, uh, ja, soort stijfde laagje dat ze netjes in de winkel liggen. Oh. En dat is niet lekker als je dat over een nat lijf wrijft. Dan uh, ja, krijg je een soort slijmlaagje. Dat is niet, uh, dat is niet echt lekker afdrogen. Oké, okay, maar dat lost dus op als je het in de, in de wasmachine, wasmachine doet. Dat. En daarna zien ze de, zien het er gewoon uit als gebruikte smoezelige handdoeken zoals altijd. De wat wolliger wat en daardoor droogt het beter. Ja. Maar waar ik eigenlijk voor belde was uh, dat uh, die vraag over dat vele drinken. En uh, nou, daar, daar uh, heb ik uh, informatie over die uh, ook wel uit vaktijdschriften komt. Ik uh, ben huisarts in Rusten. Ja. Er is een aantal jaren geleden over in een medisch tijdschrift gepubliceerd. Dat begon heel geestig met, um, als je tegenwoordig door Amsterdam loopt in de Kalverstraat, dan zie je mensen aan flesjes water lurken, alsof ze een uh, overlevingstocht in de Sahara maken. ja, ja, ja. Um, en uh, dat, uh, er is niet zo heel erg lang geleden, een anderhalf of twee jaar geleden... Een, uh, medisch onderzo of een onderzoek gebeurd door de, ik dacht de Universiteit van Pennsylvania, van uh, Pittsburgh... Um, waarin dat nog eens een keer is uitgezocht. Hè? Want het is eigenlijk een controverse. Het is eigenlijk onzinnig dat wij zoveel uh, water voortdurend zien drinken. Uh, tegenwoordig als je in de schouwburg zit... en uh, zitten mensen tijdens het concert gewoon af en toe zo'n flesje omhoog te steken... Om ...om even te lurken. Mm -hmm. En dat is door een, een ja, zeer doelmatige propaganda... ...van de waterfabrikanten van Perrier en al die andere merken. En dat is overkomen waaien uit Amerika... He, waarbij dus de slogan is dat je eigenlijk anderhalf tot twee liter water per dag moet drinken. En dat is een volkomen onzinnig advies. Wat uh, zelfs niet helemaal onschadelijk is. Uh, ons lichaam is bij, uh, als het gezond is, uitstekend in staat om uh, het, het water terug te winnen uit onze urine. Bij, bij warm weer wordt de urine gewoon veel sterker. En dat water wordt gewoon gerecycled. Dat wordt weer opgenomen door de nieren. En gezonde nieren zijn daar prima in staat mensen met een hierafwijking daar gelaten, is het voor gezonde mensen helemaal uh, niet nodig om te drinken als je geen dorst hebt. en uh, Het is zelfs niet ongevaarlijk, zei ik. Er is een paar jaar geleden bij de vierdaagse zijn er twee mensen overleden. Tijdens ook een soort gelijke hitte als die um, uh, dit jaar was. Ja. Nou, dit jaar waren we beter voorbereid, maar toen gold nog dat iedereen uh, flesjes drinkend uh, deelnam aan de vierdaagse. En er zijn dus twee mensen overleden. En uh, dat was ook een publicatie in de tijdschrift dat um, dit bij onderzoek, hè, bij obductie later is. ...vastgesteld dat die mensen overleden aan een uh, tekort aan natrium in hun bloed. Hè? Dus je, je zweet uh, um, water met zouten uit, onder ja. meer. En je verliest het zout en je drinkt water en dan zakt het natriumgehalte in je bloed. En dat kan uh, zeer bedreigend zijn. Dus uh, kort samengevat onzin... En uh, je kunt uh, prima een dag, uh, ik heb uh, zelf wel eens met Jom uh, Poer ook een hele dag niet gegeten en gedronken. Ik uh, uh, was, was toen in een Joodse wijk in New York en daar deed iedereen dat, nou, dat, uh, dat gaat prima. <satisfy> Dan, uh, zelfs het dorstgevoel wat je normaal gesproken vrij snel uh, krijgt als je uh, ja, een paar uur niet gedronken hebt, dat uh, verdwijnt geleidelijk. Dus uh, mm. ik denk dat het uh, geloof in die, dat uh, vele drinken... dat dat uh, een onzinnige uh, uh, ja, advies is... wat, uh, ja, wat de mensen eigenlijk, uh, zich uh, hun schouders over op zouden moeten halen. Ja, dat, we moeten ons ja, maar, gewoon maar, niet ik zo ik druk ik maken eigenlijk. Huh? Eigenlijk moeten we ons gewoon niet zo druk maken als ik het zo hoor. Ja, precies. Dat, dat is het. het. Als je gezond bent... Ja. En, en... Daar gaan we dus vanuit. Er zijn ook mensen die om andere redenen veel water drinken. Mensen die af willen vallen. Dat is ook een, ja, ook een weinig succesvolle methode. Maar het is natuurlijk wel zo. Als je heel veel water drinkt, dan krijg je een weeggevoel in je buik. En dan heb je niet zo'n honger meer. Maar ik denk, eh, zodra je daarmee stopt, dan eh, komt de honger weer terug. Dus dan eh, krijg je boeren tot de categorie die bij afvallen... Eh, ...onmiddellijk na de kuur weer eh, even zoveel of meer aankomen. Dus ook dat is denk ik geen verstandig advies. Oké, okay. nee, dat is dan even handig om te weten voor heel veel mensen. Maar ik kreeg ook een mailtje van onder andere Khalid. Die schrijft, ik ben zelf moslim en ik voetbal gewoon in de Ramadan. Persoonlijk heb ik in al die jaren nooit last gehad. Maar mensen die ziek zijn of diabetes hebben, mogen niet vasten. Als je gezond bent, dan kan de Ramadan geen kwaad. Doordat je s'avonds gewoon eten en drinkt, krijg je voldoende Echt? voedingsstoffen binnen. Het enige nadeel is, dat, dat schrijft hij dan, het enige nadeel is dat je je energiebalans in de war uh, schopt. Nee, dat is, dat is duidelijk. Als je dus veel in moet spannen, en je kunt als vuistregel aannemen, als je veel getranspireerd hebt, en dat kun je vrij eenvoudig vaststellen met uh, op de weegschaal te gaan uh, staan, hè, voor een na een wedstrijd. En muzici hebben dat ook als in het hete lamp van de van Jupiter-schijnwerpers uh, uh, een avond staan te mu muziceren, Ja, dan vallen ze, uh, dan vallen ze uh, heel veel af. Hè. Dat kan heb echt, ik ook altijd uh, hoor. Zo na vier uur uitzending, poeh. Ja, dat kan ik. En dan kun je een fles. En dan moet je geen water drinken. Oh. Want als je. Dan moet je bouillon nemen of uh, oh. iets, iets waar wat voeding in zit. En uh, vooral ook zout. Oh ja. Want het gaat om het bijspijteren van je zoutverlies. En dat moet je dus zeker niet met water doen. Dus uh, wat mij betreft mogen de, de waterfabrikanten... en uh, al die flesjes die je op tafel krijgt in restaurants... als je om een glas water vraagt... die mogen... Uh, op de, de vingers de, getikt. na deze uitzending. Ja, want. Uh, het is een onzinnig advies. Oh, dat ga het ik is nog even het is, uh, In Amerika heeft de reclame. Uh, ja, het is zo efficiënt geregeld. dat, uh, dat de hele bevolking daar kennelijk uh, een aan mee gaat doen. En ja. als je iedereen ziet drinken, denk je: oh jee, dat moet ik uh, ook maar gaan doen, want anders is het gevaarlijk. En suikerziekte is natuurlijk een hele andere zaak. Ja. Uh, dat is, uh, laat zeggen, maar dat kun je ook uh, vroeger. Uh, toen dat nog niet goed bestreden kon worden. Ja, dan uh, lasten die mensen ontzettend veel en gingen ontzettend veel drinken. Dat is een van de eerste verschijnselen van suikerziekte. Maar als het goed gereguleerd is, dan is ook die uh, stofwisseling die wordt uh, genormaliseerd. Het staat genoteerd. Ik zet meteen okay. mijn drink weg. Dankjewel Wietse. Ja, graag gedaan. En een goede en, uh, nacht. Succes in de uitzending verder. Ja, Afdruk. dankjewel. Dag. Dag. Dag. Ik krijg van uh, Abu Abdullah... Abu Abdullah, dat dus is nog eens een mooi mailadres... maar die schrijft, natuurlijk is het echt waar... dat moslims tijdens het vaste in de maand Ramadan van zonsopgang... Uh, van, ja, van zonsopgang tot zonsondergang. Niks eten en geen druppel drinken. Is het In principe is het maar één maaltijd minder. Een vroeg ontbijt om drie uur en je avondeten om negen uur. En daarbij nog eens uh, goed drinken. Dan is het vol te houden. Als je het goed doet, eet je niet zoveel. En raak je heel veel afvalstoffen kwijt. En het is alleen maar goed voor je lichaam. Het vriendelijke groet, een vastende moslim. Nu gauw wat eten, bijna tijd. Ja, nou, eet smakelijk in ieder geval aan de mensen. Die dat nu inderdaad nog eventjes heel snel doen. Nick, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hoi. Hoi. Ja, toevallig uh, dat die meneer uh, hier voor die bijlag het over de vierdaagse had. Ja. Van, uh, en het water drinken. Mee. Ja. Want daar ging mijn. Uh, of ja, ik had ook een vraag uh, over. Uh, want ik zit ook in de rolstoel. Ja. Ik heb de vierdaagse in de rolstoel gedaan. Maar ja, over dat drinken. Van, ja, ik had de eerste dag bijvoorbeeld. Maar ja, nog geen liter gedronken. Uh, mm. De hele. Etappen zeg maar. Ja. Dus dat geeft wel aan van jou hoe ja toch uitgereden. Dus uh, ja, dat geeft me aan van dat je ja, als je een beetje ja vocht maar ook de zoutbalans uh, in de gaten houdt, ja dan, dan kom je een heel eind mee. Maar jij hebt in een rolstoel de vierdaagse gereden. Ja, dat klopt. Mag dat? En dat mag ja, uh, gelukkig wel. Krijg je dan een kruisje? Sinds uh, uh, dit is de vijfde editie, dat we nu rolstoel een kruisje krijgen. Maar wat is, want, want weet je als, je, als je hem loopt, dan krijg je dus heel veel blaren en zere voeten en toestanden. Maar wat is de uitdaging om hem in een rolstoel te doen? Ja, ook de, de duur dat je bezig bent. Want uh, uh, ja, ik ben dan ook visueel beperkt. Dus ik ga altijd met een buddy die ja. dan loopt. Ja. En uh, ja, over het algemeen ga ik wel wat sneller. Maar ja, mijn buddy kan natuurlijk niet zo snel lopen als ik in mijn voor uh, voortbeweeg. Dus voor mij is het gewoon een hele lange zet uh, telkens. En ook uh, omdat ik, ja, ik ben bijna blind. Dus uh, dan uh, ja, is het extra oppassen van dat je ook niemand tegen de schenen rijdt en uh, al dat soort dingen. Dus uh, ja, dat, dat maakt het wel lastiger voor mij. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik vind, het, ik vind het toch bijzonder. Het is een beetje alsof je dan aan de, aan de zwemvierdaagse meedoet. terwijl je niet kunt zwemmen. En dat je dan in een bootje gaat. Ja ja, ja, ja, ja. Dus ja, wij gebruiken onze armen. en jullie de benen. Dus, ja. uh, en voor de rest, ja. blijkt het ook uit onderzoek. het uh, ja, wetenschappelijk onderzoek. dat ja, we toch. zo evenveel energie verbruiken. Hmm. Dus. Uh, vandaar dat we ook het kuisje. sinds. Uh, ja. De, de, dan de vijfde keer uh, dat we het kruisje krijgen. Want dat was eerst niet zo. We mochten wel meedoen, alleen kregen we dan het kruisje niet. Nee, precies. Ja, maar dat, ja, aan de ene kant klinkt dat wel eerlijk, want, want de avondvierdaagse is natuurlijk een wandeltocht en je hebt niet gewandeld. Maar aan de andere kant is het toch ook wel prettig dat je erkenning krijgt voor de, de, de, de, de, de inspanning die je geleverd hebt. Nou ja, maar zou, ja, kijk, je bijvoorbeeld, dat... zou je bijvoorbeeld ook mee mogen doen in een elektrische rolstoel? Nee, nee, dat, dat is het. Dat dus mag dan hè, weer niet. oké. Okay. Nee, het moet wel in een uh, handboogrol staan. Het brengen. moet wel zeer doen. Eh, uh, ja, ja, ja. Hoe, hoe beter je getraind bent, hoe minder het pijn doet. Dus, ja, uh, daar zit wat in. Ja. Is dus met wandelen net zo, ja. Ja, dus nee, het gaat echt om een handboogrol. En het mag ook niet dat we, zeg maar, heel snel gaan rijden met onze stoel. Want ja, net zoals snelwandelaars, of ja, mannenlaars mogen ook niet gaan rennen. Dus. Dan moeten wij ook een beetje ons inhouden. Oh ja, een beetje rustig Zit aan. Het. Anders verpest je het voor de rest. Ja, ja nee, daar zitten ook wel regels aan. Dus, uh... Goed, maar je redt het op een, uh, op een fles water. Ja, per dag, ja. Ja, precies. <laughs> nou, hartstikke goed, Nick. Dankjewel. Nee, maar uh, ik had oh. ook nog een andere vraag. Oh, wat dan? Dus, uh, maar die, die ging daar nou wel over. Van, ja. Uh, ja, We moeten natuurlijk ook die uh, hele steile heuvels op met ja. onze stoel. Ja. En uh, ja, ik. Ik ga gewoon vooruit. Maar uh, heel, ik hoor van anderen, ook van mede-wandelaars, van dat die ook uh, rolstoelen zien die achteruit naar boven gaan. Oh! En ja, dat lijkt mij een stuk zwaarder. Mm -hmm. Maar ik heb, ik heb ook al een paar uh, mede-rollers uh, gesproken. En ja, die zeggen dat ze het makkelijker vinden. Ja. Yeah. En nu zou ik, ja, misschien dat er een bewegingsdeskundige bewe of uh, een bewegingswetenschapper. Uh, luistert, die daar antwoord op kan geven van wat dan inderdaad makkelijker is. Ja, wat, is, wat maakt dan die beweging makkelijker? Ja, nou, goede vraag. Dat uh, moet toch iemand weten? Ik zeg 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Nick. Oké, okay. dan zou ik misschien nog een oproepje mogen doen. Doe jij een oproepje? Nou ja, want uh, ik heb uh, die vrijdagavond uh, natuurlijk uh, een feestje gevierd na uh, afloop, omdat ik uh, het voltooid heb. En. Uh, Nee, daar heb ik Leonie leren kennen. En die deed voor de eerste keer mee. En uh, zij liep dus 40. Maar ik heb even met haar gesproken, maar voor de rest heb ik ja, nog niet meer gezien. Of uh, ja, ook geen nummers uitgewisseld. Oh. Ja, <laughs> dus ik wilde wel aankomen. Ja. Van als uh, luisteraars misschien een Leonie kennen die voor de eerste keer heeft meegedaan dit jaar. Oh, dat moet uh, ik even heel goed meeschrijven hoor. Wacht even. We zoeken Leonie. Ja. We moeten even alles wat we over alles wat je weet over Leonie. Oh dat is heel weinig, want... Uh... Ja, maar echt alles. Dus hoe zag ze eruit? Ja, de, ik ben dus uh, visueel beperkt. Ja, en maar was, iemand dus... heeft jou vast wel verteld van... Uh... Nee, dat, dat, ik heb uh, echt in ieder geval alleen maar gesproken. En het was s'avonds in uh, zijn oh. disco, dus... Uh, ja. Oké, okay, waar ik... was het? Dat weet je natuurlijk ook niet. Ja, oh. nee, dat was uh, bij Billy Bong. Billy Bong. Ja. Vlakbij het, station, het centraal station van Nijmegen. Ja. En uh, wat heb je ongeveer besproken met Leonie? Nou ja, van, van, uh, eigenlijk van alles over de Vierdaagse, van hoe we het hebben ervaren. En, ja, omdat zij de eerste keer uh, gelopen heeft. En uh, eigenlijk al vaker. En, uh, ja, of, ja, of volgend jaar, volgend jaar zo ze weer terugkomen, zei ze. Dus, uh, en ik ook. Maar ja, nog een jaar wachten, dat deelt me iets te lang. Dus, uh, ja nee, dat begrijp ik, maar, maar we, we, we moeten een beetje weten, je weet niet ik, hoe oud ze is? Nou, ik schat over mijn leeftijd, dus midden twintig. Oké. Okay. En, en ze heeft je niet verteld wat ze deed, want dat dat we de in zijn eerste gesprek vraag je altijd, en wat doe jij dan in het dagelijks nee, leven? Nee, het ging eigenlijk puur alleen over de Vierdaagse, van, uh, ja. Oké, okay. en ze deed voor de eerste keer mee? Ja, de veertig kilometer. Ja, en ze heeft ook niet verteld uh, met wie ze meedeed toevallig? Volgens mij liep ze alleen, wat ze zei. Of waar ze logeerde misschien? Nee, nee maar ik schat wel dat ze in de buurt van Nijmegen komt. Uh. Want ze had niet een overdreven accent of wat dan ook... Uh. Hmm, ja, nou dan, uh, dan, dan hebben we heel weinig om, uh, om mee te gaan. Maar goed, dus een, een uh, Leonie, ongeveer 25 jaar, deed ja, voor de eerste keer. Ja, schat ik. Nee, we kunnen natuurlijk niet gaan schatten nee, wat voor okay, haar ze heeft. Dat... dat kan niet. Nou goed, dus uh, Leo, nou ja, Leonie, welke Leonie je ook maar in de aanbieding hebt... die de Vierdaagse ja. heeft gelopen? 0800-1121. Nick, dan moet je even blijven hangen dat je ook even contactgegevens achterlaat. Want straks hebben we Leonie gevonden. Je, ben jij in slaap ben. gevallen? <laughs> en dan zitten we. Ja, dus je blijft aan de lijnen nu? Ja, zeker. Dank hey, Wat een romantiek zeg. Prachtig. Leonie. 0800 1121 de liefde van je leven. Nick, die de Vierdaagse gerold heeft, die is naar je op zoek. Kom er maar in, hoor. Steve Uwonder. Was oh, all so wrong. True love, were you playing with my heart? Or oh, I me mean, not trying to fix? They weren't it from the start. I'd say, Yes, I found you. And think, Maybe so. I'd say, Here's my love, true. And feel, Are you sure? But love is that. to my heart. with a promise for all. TV Wonder, echte liefde hoor, van, van Nick, voor um, Leonie. Dus uh, mocht je een Leonie kennen, van ergens in de twintig... die dus de Vierdaagse heeft gelopen dit jaar... laat dan alsjeblieft even van je horen. 0801121. Misschien kunnen we aan het begin staan van een fantastische toekomst. Voor hen beiden, of niet? Freek Tielemann, een hele goede nacht. Hi, Astrid. Hi. Lang lang geleden weer. Nou, het valt wel uh, mee. Nou ja. <laughs> want, uh, het, is, het is me altijd te lang. <laughs> Zij lieve schat, ik heb een, ja. een vraagje over het NVWA. NVWA? Uh, oh, ja, dus hier, dat zie hier het voedsel hè? Ja. Je moet controleren of uh, wel leggen in, in uitloop of in, in, in legbatterijen en of er geen paardenvlees of het varkensvlees zit en of pinda kaas geen aflatoxine bevat en dat soort grappen. Ja, maar waarom bemoeien ze zich nou met de werkplek? Is dat niet een, een, een, bij, bij die uitzending van zomergassen? Maar dat heb ik wel eens eerder gehoord. E het lijkt mij dat dat een, een, een, een zorg is van de arbeidsinspectie. Waar, waar heeft de. VWA's gemeente, is mooie vraag. Ik af. Zou er iemand zijn oh. die me daarover kan informeren? Ja, nou, dat is, uh, dat is een goede vraag, hoor. Ja. En ik heb, uh, maar even, ja, want ja, dat... ik, heb, ik heb zomergasten oh, ja. niet gezien. Ja, ik durf het bijna niet hardop te zeggen. Maar ik heb het niet gezien. Dus hoezo bemoeien ze zich met de werkplek? Nou, of uh, dat er niet gerookt mag worden, bedoel je? Oh, de andere de andere dat bedoel je. Dat, zat er te roken? Ja, ja, die zat er te roken. Maar... En daar vielen ze over. Maar, maar ja, dat euh, Ze hadden het erover dat het niet mag omdat het op de werkplek niet gerookt mag worden. Maar, maar die rookwaren ja. die vallen toch onder de voedsel en waren? Ja, maar ze hebben het over de werkplek. Op de werkplek, werkplek ja. mag niet gerookt worden. Dan ja. is toch toch arbeidsinspectie die erover moet gaan. <laughs> ja, nou, dat is een mooie arbeidsinspectie. Wat vond je ervan? Oh, wel aardig, ja. Over de uitzending bedoel je. Ja, nee, maar omdat meer. Dat, uh, het valt mij op dat nou, opeens heel nou, Nederland nou, vindt dat er gerookt mag worden op televisie. Dat we daar niet uh, zo lullig over moeten doen. Nou ja, ik vind het absurd, maar ik rook ook in de kroeg. Terwijl het eigenlijk niet mag. Oh, ja. maar, uh, de uitbater vindt het. Uh, nou ja. Ze uh, dus hebben we laatst een uh, boete gekregen van 1200 euro, geloof ik. Dus uh, dan worden we even sparen. Dan moeten ze veel omzetten. En verder. Uh, verder maar, gelu maar gelukkig is er een paar weken terug net kermis geweest in het dorp. En uh, het was mooi weer. Dus ze hebben weer wat verdiend. Ah, oh, oké. Okay. Nou, dat is dan weer goed nieuws. Oké, okay, nou, ik zoek naar een antwoord, Freek. Dankjewel. Uh, wa wacht even, wacht even. Ja, ik wacht. nog niet weg. Oh. Uh, had het, uh, jullie hadden het net over nacht en avond. Ja. En uh, er schoot mij een vraag te binnen die me ook al uh, bezighoudt. Ja. Wij hebben het over. Sinterklaasavond, mm -hmm. dat is avond voor Sinterklaas, want Sinterklaas ja. is 6 december jarig. Ja. Dat wordt, dat was in België wordt het op 6 december gevierd. Ja. Kerstavond is de 24 decemberavond voor kerst. Ja. Maar we hebben het wel over oudejaarsavond. Ja. Terwijl in, in Engels hebben ze het over New Years even, net als de andere ja. avonden. Maar in Nederland is het ineens oudejaarsavond. Ja, dat is eigenlijk toch ook een beetje overlap dat met de vraag van Richard inderdaad. Nou ja. En nou, dan nog een persoonlijke vraag, oh, meidje. Ja. Bij de dus zaterdagochtend weer, of is Tuffy weer terug? Uh, dan moet ik heel even mijn agenda voor de geest halen. Zaterdagochtend, oh, ik... Radio 6, 7 uur. Ja, dan ben ik er. Oh, gezellig. En zondag ook. Is... Want Edwin Rutte is ook op is vakantie. Oh, die is ook op vakantie. Het oh, is wat, he? vorige week ook, hè? Ja, maar de ja. hele sterrenstal van Omroep Max is op vakantie. Dus ik mag overal invallen. Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God. Je kunt bijna de radio niet aanzetten deze dagen of je hoort me. En je, <laughs> en je bent nog niet uitgenodigd, Je mag nog geen lid worden van Max. Nee, erg, hè? We hebben, dat houden we even stil. <laughs> maar ik, het, ik heb wel heel veel feeling met de oudere medemens. Dat is echt waar, trouwens. Hartelijk, hartelijk dank. Hartelijk ja, maar hoeveel dank. jaar ben je, Freek? <laughs> nou... Als ik het haal, word ik 70 is. Nou kijk, daar heb ik dus heel veel feeling maar de, mee. Maar de kant ja. is niet zo groot. Oh, dat, <laughs> ja, maar dan moet je niet blijven roken, Freek. Nee, ik heb, eh, uh, uh, nou ja, laat maar zitten. Het, uh, Van alles. Bijna afgelopen. Nee, maar, maar, nee, maar een, is dat uh, echt waar? Want dat vind ik dan altijd zo'n naar idee. Ik heb, uh, ja, ik heb een uh, non-Hodgkin... Uh, Oh. En, ik heb, en ik heb een chemokuur geweigerd. Oh, ja, dan, dan gaan je kansen er niet op vooruit natuurlijk. Nou, vier maanden geleden zei ze nog drie weken tot drie maanden. Maar eh, nu zeggen ze, nou, als je geluk hebt, haal je verjaardag nog. En dan vraag ik me af wat geluk is. Mm -hmm. Want eh, ik zit er niet op te wachten. Maar kerst oh. zal ik niet halen, zegt ze. Daar hoef ik niet op te rekenen. Oh. Maar ik laat mijn vriendin uit Noorwegen overkomen. Dat zou ik ook doen. En ik heb ja, ja de, ik heb een afscheid van genomen toen oh. ik pas toen was ik enig, enigszins paniek Maar ik heb eh, tickets besteld zonder annuleringsverzekering. Zo positief ben ik ook wel weer. En wanneer komt ze? Nou, rond mijn verjaardag, half september. Ja, maar, sorry dat ik je verjaardag niet uit mijn hoofd ken. Maar half, nee, half september. Stop. Maar wil je, dan, wil je dan met je verjaardag nog weer even bellen? Gewoon even voor mijn gemoedsrust? <lacht> dat ik even weet hoe het gaat. Uh, nou, uh, ik zal eens, kijken, is dat op de zaterdag Dat weet ik niet. Nou, nee, op donderdagnacht. eten. Oh ja, dan schikt het niet. Eh, uh, Nou. nou uh, kijk maar even hoe het de, uitkomt, Frederik. Ja, uh, ja, nee, vrijdagnacht moet ik jou bellen. Ja, maar ergens. dan bel je even de donderdagnacht voor je verjaardag nog. Gewoon dat ik ja, even weet hoe het nacht. met je gaat. Vrijdagnacht is, dus, want de nacht begint om 0 uur, hè? Zeg maar de donderdag... Voor, de voor, de, de, de, zeg, ja, de, vrij, de, de ja. nacht van donderdag op vrijdag, om twee, na tweeën. Nou, anders bel ik je een week later, want dan is ze weer terug. Ja, maar ja, nou, dat nou, vind dan ik dan toch ik. een risico. <lacht> dan bel ik je met de kerst. <lacht> Ja, oké. Okay. Nou, als je ergens <lacht> nog maar weer even belt, Freek. Goed, meidje. Oké, okay, nou, heel veel sterkte, hè. Oké. Okay. Dag, Joes. dag. Bye-bye. Hoi, Gert-Jan. Ja. Uh, ik kom met een vraag die uh, bij mij de laatste weken uh, bij mij is komen opborrelen. Ja. En dat gaat een beetje in de richting van een experiment met dit programma. Oh. En Dan begin ik met een klein verhaaltje vooraf. Oh. Als ik op uh, mijn balkon zit, en het balkon is georiënteerd op het oosten... En, en de laatste warme, zachte nachten. dan hoor ik voor zonsopkomst. hoor ik de eerste vogels al fluiten. ver weg. Mm -hmm. En mijn schatting is dat het wel zo'n vijf kilometer kan zijn. in die stilte van de nacht. Maar langzamerhand beginnen steeds meer vogels eh, te tirulieren die dichterbij zitten. En voor ze bij mij, zeg maar, voor mijn balkon beginnen. er zit wel 10 à 15 minuten verschil in. Ik heb gisteravond dat nog eens even met een horloge erbij. De eerste hoor ik rond vijf uur eh, ja. eerste eh, boven mijn dak zou ik maar zeggen een kwartier later. Nou is mijn vraag hoe zit dat eigenlijk op nationaal niveau met de nationale zender? Kortom is de vraag hoe laat beginnen de vogels in het oosten van het land te fluiten? En dan denk ik aan oost Trent of Twent of de Achterhoek. Ja. En hoe laat beginnen ze in het westen? Dus hebben we daar halen of Zuiderhout of scheveningse bosjes. Ja. En, en volgens mij, dat is hemelsbreed, een afstand van zo'n 200 kilometer. Maar daar zit volgens mij meer dan een half uur verschil in. Dus wat we nu moeten hebben is dat iedereen die vogels hoort fluiten... moet onmiddellijk bellen naar 0800 -1121. En ja. dan kunnen we op een kaart van Nederland ja. bijhouden. Ja. Of ze om vijf uur beginnen in het oosten. Nou, of bij dat mij ze... in Amsterdam beginnen ze om vijf uur. Dus en, misschien om uh, half, half vijf al wel. Dat of misschien zou best vier wel vier eens kunnen. Ik, weet, ik heb daar geen idee van. Maar het is een soort biologische klok, zeg maar. Ja. En het leukste zou zijn als er ook iemand zou bellen uit de omgeving van Vogelesang. <laughs> ja, gewoon omdat het dan echt. Dan is het pas echt omdat een af-experiment. Ja, ja. ja, maar goed, Halem-Rout uh, doet het ook goed, zal ik maar zeggen. Goed, dat is mijn vraag. Uh, wacht even hoor. Want wat ik dan nu doe hier, mm -hmm. even zo. Dit is enorm high-tech wat ik nu doe. Ik ja. maak een tekening van Nederland. Ja. Oh jee. Oh jee. me er niet op vast hè, want het is nee. echt. Uh, ik heb niet opgelet met topografie. Mm -hmm. Zo, ik maak een tekening van Nederland. Mm -hmm. En iedereen die vogels hoort fluiten, die moet echt meteen bellen. Oh, ja, probeert. In het oosten. Maastricht is echt een stuk lager dan Zeeland, of niet? Ja ik, ja, ik heb het met een lineaaltje over de atlas over het, over het midden van het land, zeg maar uh, over de Veluwe heen. Veluwe zit er als het ware tussenin. Dus mensen die op of rond de Veluwe wonen, die zijn een soort uh, etappeplaats, een soort tussenstation ja. tussen oost en west. Okay. Het gaat met name om de oost-westrichting. Ja, maar we, het mooiste zou zijn, even kijken, als we iemand uit Maastricht even meldt, ja, maar of... ook iemand uit Den Helder en ook gewoon iemand uit Groningen. Nee, maar nee, wacht, je moet niet van tevoren gaan invullen waar ze fluiten. We moeten, nee, nee. We moeten overal in Nederland okay. moeten we de melding open houden. Oké, okay. maar het gaat namelijk om de oost-west verschillen. Want de zon komt nog steeds op in het oosten en dan gaat het nog steeds onder in het westen. Oké. Okay. Dus dan roep ik specifiek op of mensen uit het oosten van Nederland willen bellen... Ja. zodra ze vogels horen. Ja. En mensen uit het westen, ja. zodra ja. ze vogels horen. Dan ben ik benieuwd wat het, wat het netto uh, verschil is. Het resultaat is. Ja. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Want het is, er zijn natuurlijk wat uh, flexibele variabelen in dit verhaal. Ja, ja, ja, ja. Want maar... stel je nou voor dat iemand... Dus als iemand gewoon, zodra die een vogel hoort, even <laughs> de tijd noteren. Want ja. als je nog... Misschien kunnen mensen ook mailen gewoon naar nachtzusterapestatieomroepmax.nl. Mm -hmm. Het tijdstip dat je de eerste vogels hoort. Mm -hmm. Ja. Ah. En in zo'n nacht als uh, nu dat er veel mensen wakker zijn. Ja. Nou, vind ik... Want uh, van de winter uh, had je iets dergelijks met een, uh, de passering van een sneeuwfront. Daar heb ik toen ook nog op gereageerd. En uh, toen was het al sneeuwtotal in Almere. Nee, nou, het komt eraan, hoor. En, ja. ja. En dit is eigenlijk een variant erop. Nou, maar heel goed... De, voor een warme zomernacht. Ik, ik hoor het graag, het, jan want het geeft ons allemaal... een stukje vogelbeleving waar ik van tevoren nog niet over na had gedacht. Nou, nee, er is vast wel een bioloog die dat eerder heeft gedaan. Maar uh, ik ben benieuwd. Maar het, even, want jij, jij gokt dus rond half vijf. Want het is nu tien over half vier. ja. Dus het kan, het kan zijn dat, uh, dat, we, ja. dat we echt al over 20 minuten echt staande bij moeten staan voor ja, de eerste ja. vogels. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Oh, ik vind het spannend. Oké. Okay. Ik ook. Okay. Nou, dankjewel, Gert-Jan. Blijf luisteren. Ja, dat okay. lijkt me sowieso verstandig. <laughs> okay. 0800-1121, Zodra u ook maar een vogel hoort fluiten. Nico A. Vogeltje, wat zing je vroeg.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 De nacht is altijd veel te kort Omdat het tegenvieren, vieren Zoals morgens tegen vieren Omdat het dan pas echt gezellig wordt Een vogeltje dat zingen vroeg Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort Omdat het tegen vieren Zoals morgens tegen vieren Nico haakt even af. Het was Toon Hermans natuurlijk. En Vogeltje, wat zing je vroeg? En hij zingt ook omdat het tegen vieren pas echt gezellig wordt. Nou ja, het is kwart voor vier. Dus wie weet wordt het al gezellig op bepaalde plekken in Nederland. En fluiten de vogeltjes er al? Geef het vooral even door. 0800 121 um, Eens Even kijken. Tim. Hallo Tim. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, je had net Gert Jan aan de lijn. Ja. En die had het erover van wanneer gaan de vogels, uh, beginnen ze met zingen. Ja. En ik werk heel veel in de nachtploegten. Ja. En dan werk ik ook alleen maar buiten. En dan hoor ik af en toe hoor ik wel eens vogels s'nachts de hele nacht door zingen. Oh. Krijgen dus, we dat? Ja, krijgen we dat. Had dat is de volgende zei, vraag? Dat zijn een beetje nachtdieren. Ja, ik, een beetje raar dat ze de hele nacht door fluiten eigenlijk. Ja. Ik weet, ik weet niet of, of ze... Echte vaste tijden hebben dat ze, dat ze beginnen te zingen, of dat ze ook weer de hele nacht door kunnen gaan. Ja, dat, weet, dat zou dat vervelend zijn, zijn natuurlijk, voor dit onderzoek. <tot> ja, ja, ik kan er niks aan doen. Ik denk, ik ga ik er even op in. Nee, ja, maar, maar, maar en waar zit jij met je nachtdienst? Ik zit uh, zelf bij de luchtmacht, werk ik. Oh, ja, maar waar, waar, op welke praat? plek? In uh, Volkel. Volkel, oh, ik weet niet waar dat Oh, ik ga nu zo weer topografisch door de mand vallen. <laughs> de ja, ik denk dat ik het een goed uh, goed uh, aanstip als ik het zeg maar een beetje in uh, zuidoostelijke richting doe. Ja, dat is correct. Een daar. beetje uh, ter hoogte van Zetdorperbos, Oost daar in de buurt. Ja, dan denk ik denk dat mijn kaartje ongeveer klopt, maar daar ga ik natuurlijk weer mee schandalig mee door de mand vallen. Maar, uh, nou ja, het staat genoteerd, dus daar doen ze heel hele nacht. Een beetje... Af en toe hoor, het is niet altijd gelukkig. Maar... Ja, en ja, dan weten we nog niks. Nou goed, het is goed dat je het even meldt. Tim, we nemen het, ja. mee. We nemen het mee in dit uh, onderzoek. Dat we in ieder geval zeg maar, alle variabelen duidelijk genoteerd hebben. Ja, dat is helemaal goed. En dan wens ik je een goede nacht met weinig fluitende vogels. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Jullie ook een goede nacht. Oké, okay, doei. Oké, bedankt. Doei. 0800 1121. Meneer Verkerk uit Amsterdam. Ja, Astrid, uh, met uh, Verkerk uit Amsterdam. Ik wou reageren op die, op die mevrouw die de plaat uh, wou hebben van Mahalia Jackson. Ja, Ik oh, wat goed. Ik heb hier een plaat ja. uh, voor mij, die is al, inmiddels al heel oud. Het heet Welcome to Europe. Oh. Maar er staat aan de achterkant staat dus een heleboel uh, LP's uh, vermeld met de serienummers erbij. Ja. Dus uh, als die mevrouw, maar of ze ooit nog te krijgen zijn, dat mag je ooit weten, dat zou ik niet weten. Ja, maar meneer maar, Van Kerk? Ja. Dus iemand vraagt of die, of, die, of die LP's nog ergens te koop zijn... en u belt, ja, er staan serienummers op... maar of ze te krijgen zijn, weet ik niet. Ja, maar is dat kijk, ik laat het al inmiddels al zo uit dat ik... <laughs> uh, en mijn hele Jackson die is ja, al lang overleden, hè? Dus ik ben, wat ik weet dus. Uh, dus ik neem aan dat uh, die platen ook heel moeilijk te krijgen zijn... maar je kunt het allicht proberen niet. Nee, dat is ook zo. Nou, doe even een paar serienummers. Een uh, paar Nou, Deze van uh, wat ik dus hier heb, dat is dus uh, van CBS. SPR 32. Oh ja. ja. Ja. Dan heb ik nog uh, hier van uh, Michael Jackson, Greatest Hits. Dat is S62 659. Ja. Ja, nog eentje dan, hoor, dan geloven we het wel. En dan uh, Michael Jackson, uh, Every Time I Feel The Spirit. That oh ja. Is, uh, S62309. S62309. Nou, ik, ik denk, ik uh, kan me bijna niet anders voorstellen dat um, uh, Joke nu mee zit te schrijven. En daar moet ze het dan maar mee redden. Ja, en anders uh, kan ze even aan mij contact maken. En dan kan ik even nog andere nummers doorgeven. Oh ja. Ze dat ja. Uh, dan moet u even blijven hangen voor uw contactgegevens. Dat doe ik. Oké, okay, dank u okay. wel. Goedendag. Goedenacht, dag. dag. Kijk, die Mahelia Jackson die zit uh, toch nog uh, in een hoop platenkasten verborgen, als je het zo hoort. Charlotte Wolf, goedendag. Ja, goede. Goedendag Astrid. Hi. Hallo. Uh, uh, jij had een heel leuk uh, gesprek een half uur geleden met een uh, huisarts in Rusten mm -hmm, uh, mm -hmm. die zijn analyse gaf over het consumeren van, uh, water. van het water. Ja. Nou, ik kon me er helemaal in vinden. Oh. Maar waar ik zo wat ik zo hoop, dat, dat misschien dat de sprake was gekomen, ik heb nog nooit. Ik dorst gehad. Ik, ik voel het eigenlijk als een gemis, want het lijkt me zo heerlijk om eens lekker te lurken, zo'n heel glas, weet je wel, achterover te slaan. Dat je en denkt van, oh, kan... dat lest echt. dorst. Oh, dat lijkt me dorst. helemaal heerlijk. Ik ben, kan er jaloers op zijn en ik heb het niet. Dus ik moet me echt, echt dwingen om, om te drinken. Dus nou, ik haal krap, krap een, een liter en dat is ook meer dan genoeg, want ik ben het ook helemaal met zijn analyse eens. Mm -hmm. Maar ik vind het zo sneu voor mezelf dat ik nou nooit eens een keertje dorst heb. Maar, maar als je klinkt dan. klinkt idioot, hè? Maar... Nee, nou ja. ja. ja, ja. nou ja, ik, ja ik, zou het ik, zo graag, ik zou zo graag een keertje dat ik geen honger had. Dat Lijkt me echt zo een fijn. Goeie. Ja, ik keer gewoon niet dat je geen honger hebt. Of dat, je, dat schijnen mensen ook te hebben. Dat je op een gegeven moment als je 27 chocolaatjes hebt gegeten... dat je ja? denkt, goh, ik zit wel vol. Nou weet je wat ik heb? Als ja, ik ochtends niet ontbijt, ja. heb ik de hele dag geen zin in eten. Oh! Ja, nee, serieus. Het is een beetje omgekeerde en vergelijk wereld. Weet je waar ik het een beetje mee vergelijk? Nou? Denk ik, eh, alcoholisten bijvoorbeeld, ja. um, die wanneer ze hun eerste glaasje weer drinken, dan kunnen ze niet meer van de fles afblijven. Hè? Oh ja. En zo zie ik dat, dat, dat fenomeen bij mij van, als ik ochtends niet eet, heb ik totaal geen zin meer of geen behoefte aan eten. en Dan kan ik gewoon de hele dag zon, zonder voedsel, vind <lacht> ik best wel heel idioot. Uh, moet ik zeggen hoor. Mm -hmm. is het heel vreemd. Maar nou hadden we het eventjes over dat vocht. Hè? Ik, ik vind het gewoon een beetje, beetje irritant. Want nu ook met die hitte. Hè, daar kunnen we toch niet omheen. Nou ja, dan, uh, ja, dan moet ik toch echt... Uh, ik moet dan thee of koffie of een vruchtensapje. Maar ik moet me echt dwingen om te drinken. En dan krijg je dus in je omgeving te horen. Joh, je moet goed drinken. Want, en daar word ik ook zo helemaal van idioot uh, van. Weet je? Dat vind ik heel irritant. Mm -hmm. Maar... Uh, ja, ik, ik voel het wel als ik. Maar als je, en, dan, als, je dan, als je dan gewoon niet drinkt. Mm -hmm. dan, dan komt er een moment. Dan, dan man... je er niks. Oh, nou ja. Nee, nou, echt waar? Ik, Misschien ben je ik, ik van nature een gewoon, van. gewoon een beetje een. Uh... Hm? Ik zou bijna moslim kunnen zijn. Nou ja, dat, zelfs, <lacht> nou, nee, zelfs dan, dan doe... zou je s'nachts toch dorst moeten krijgen. Ja. Nou, nee, maar ik. Nee, echt niet. Nou. Echt niet. Want, want daar, daar, ik vind het eigenlijk. Eigenlijk wel een beetje irritant. Maar ik. Ik. ik, ik dwing mezelf dan wel om af en toe een paar slokjes water te nemen, omdat ik dan denk, ja, dat is, is gezond, weet mm -hmm. je wel. Maar... Mm -hmm. Het, het lukt me niet echt. Ik vind ja. het zo raar. Nou ja, ik, ik denk uh, inderdaad uh, goed in de gaten houden. Twee asprintjes <tie> ja, nemen en dan morgen <tie> gewoon nog een keer bellen als het zo blijft. Ja, nee, nee. Luister, Astrid, dat ben jij vervelend. Nee, maar ik, ik bedoel, die, die, die huisarts zou die misschien daar niet een antwoord op hebben. Ja, dat, weet, dat denk ik vast wel. Maar misschien moet je dan gewoon even je huisarts bellen. Want we kunnen oh, toch oh, niet jouw specifieke... Nee, maar goed, normaal, oh, dat ben je ja. leuk. Nee, nee, maar de, nee, maar het is toch Charlotte, ik weet je... in het in het algemeen kan hij vast wel uh -huh. zeggen hoe het is als mensen nooit dorst hebben, maar eh, nou, misschien het, heb jij wel het tegenovergestelde van suikerziekte, dat je zoutziekte hebt of zo, of dat je weet je dat <lacht> ja, nee, maar ik bedoel, we kunnen toch die, die meneer kan toch niet zeggen, nou, ik voel, ik nou, zit dus hier dat kan thuis kan logisch uh, iets zijn dat dat, dat, dat om, om de, omdat ik nooit die prikkel heb daartoe, ja, maar dat, dat kan toch van alles zijn? Dan, dan kunnen we toch niet de verantwoordelijkheid in nemen dat als die meneer dan op de radio zegt van nou, het zal wel dat en dat zijn, dat kan toch niet. Dan moet je, eventjes, moet je eventjes naar de huisarts gewoon. Oh, dat vind je dat ik dat moet doen? Ja, dat, ik maak me nu zorgen om je, Charlotte. Ach, ja, ik ben helemaal aan het uitdrukken. Straks ben je, het dus, ben, je ik... klein, <laughs> ben je nog een klein rozijntje. Zit je bij de telefoon als een rozijntje... omdat je denkt ja. van, ja, ik moest niet zoveel drinken? Oh nee, maar hier schiet ik nou natuurlijk helemaal niks meer op. Ik dacht nou misschien dit gekke fenomeen is daar een, is daar een oorzaak aan te Ja, afvangen? nou misschien wil Wietse nog het even terugbellen of hij het, het fenomeen ja. kent überhaupt. Ja, ja. dat ja. moet toch haast wel. Ik wil geen eenling zijn in dit... Uh, nee, dat zou vervelend zijn. Dus of alle ja. mensen die nooit dorst hebben ook even willen bellen naar 0801. En vooral als ze vogels horen. Oké, okay. dat hey, nou, nou. vind ik ook goed. <laughs> Komt het toch nog goed. Oké, okay. nacht okay, Charlotte. Nee, maar luister, als... ja. ik ben daar echt heel nieuwsgierig naar. Nee, dat begrijp dat... ik. Nee, serieus? Dat begrijp ik. Ja, ik klink nu alsof nee, ik je nu begripvol. Ga... Maar je nee. maakt er af en toe wel een grapje van. Maar nee. ik, ik, ik zie het niet als iets ernstigs. Maar ik, ik nee. vind het gewoon. gewoon uh, het lijkt me wel eens uh, leuk om dat te weten of dat oorzakelijk te verklaren is. 0800-1121. Ik doe echt mijn best, Charlotte. Ja, dank je wel. Als... Ja, gelukkig. Okay. Goeienachten. Ja. Dag. Henk. Hey, Astrid. Hey, hallo Henk. Dag. Dag. Uh, over de handdoeken. Ja. Dat was al een, een deel van de vraag. Volgens mij, antwoord. Henk, heb je al eens eerder antwoord gegeven op deze vraag, of niet? Nee. Oh. Er zit inderdaad après door... Ja. Het wordt ja. en dat is er een gemodificeerd zetmeel. En dan zegt oh, ja. iedereen, oh ja, maar dat is een soort van stijfsel. Ja. En wat die, wat die meneer al zei, dat wordt er gewoon doorgedaan en dan ziet het uh, leuker eruit in de winkel. Ja. Maar het belangrijkste van handdoeken en theedoeken, dat ze uh, nieuw, uh, uh, slecht vocht opnemen, komt in hoofdzaak omdat die garens nog heel zijn. Oh ja. Die slijten natuurlijk. En handdoeken, ik heb ze wel zien maken. En daar heb ik het over een textielfabriek, niet over een uh, confectiefabriek. Mm -hmm. Maar een textielfabriek, dat was nooit benen met mijn eigen vader. Oh. En ik had mij daar heel veel van voorgesteld. En toen was ik heel erg teleurgesteld. Want dat doek wordt gewoon over cilinders heen gejast. Daar zitten allemaal scherpe puntjes op. En die maken de buitenkant van dat doek een beetje kapot. Maar de garens verder niet. Vandaar dat de handdoek ook altijd een beetje lusjes zitten. Maar dat klinkt de ook de heel logisch, want als dat nog in elkaar gedraaide draadjes zijn, dan kan er natuurlijk geen water in. Maar als het zo'n pluisig plukje geworden is, dan kan het natuurlijk beter water absorberen. Precies. En voor de theedoeken geldt eigenlijk hetzelfde, alleen die worden in de fabriek niet behandeld. Dat wordt, ja die worden wel behandeld nou en of, nog, maar Een hele lange weg. Maar die worden niet <laughs> ja. toegetakeld van tevoren. Okay. Dus, vocht, dus beschadigde uh, garens uh, nemen veel meer op aan vocht. En ik kom nog even terug op de dokter. Daar heb ik mm -hmm. ook met heel veel plezier naar geluisterd. Het is altijd wel leuk als je gelijk krijgt. Ja, ja. <laughs> ik heb die twee liter ook nooit zo geloofd. Ik denk dat dat heel persoonsgebonden is. En dat bleek ook wel uit het vorige verhaal van die dame. De huisarts waarschuwde voor een te laag natrium. Daar wou ik nog wel toevoegen. toevoegen. Uh, je kaliumgehaald in het bloed kan ook veel te laag worden. En daar kun je behoorlijk van in de problemen komen. Eigenlijk moet iedereen, oude mensen vooral, die plastabletten slikken... eens in de zoveel tijd hun kaliumgehalte in hun bloed laten testen. Oh. Mijn broer heeft dat gehad. En die raakte in Zuid-Frankrijk gewoon de kluts kwijt. En die is twee dagen de kluts kwijt geweest. En hij had een hele goede vrouwelijke huisarts daar... en die ontdekte dat zijn, uh, zijn, uh, het kalium in zijn bloed veel te laag was. Oh. En toen is hij opgenomen in een ziekenhuis en toen hebben ze dat weer uh, bijgeregeld. Maar je had hij te veel water gedronken dan? Nou, hij dronk al veel water. Ja. Maar uh, het was er ook warm in zuid frankrijk dus ze zou ook wel te veel getranspireerd te hebben. Maar wat die huisarts zei, die heeft ervoor doorgeleerd trouwens, en ik niet. <lacht> maar je spoelt al die mineralen op je water uit, of je lichaam uit. Ja, eigenlijk is ook op vakantie gaan heel gevaarlijk. Uh, als ik naar mijn familie kijk, wel ja. Ja, precies. Een beetje voorzichtig gaan doen. Henk, het, ik uh, moet echt door. Want ik ben bang ja. dat er iemand belt over vogels. En we gaan er zo uit voor het nieuws en de discoplaats. En dan, dan missen we allemaal wakkere vogels. Goed gedaan. Dankjewel. Jo. Doei. <lacht> Hij was al weg bij de telefoon ook. Nico, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Uh, ik wil eigenlijk nog even een bevestiging geven op uh, die persoon daar op dat vliegveld. Dat klopt inderdaad. Want uh, zover jij weet werk ik dus bij Albert Heijn. nou Ik kom op die uh, distributiecentrum daar is het ontzettend licht. Ja. Maar die vogels krijgen ook een kans om te slapen. Dat is ook zielig. De zijn ze wakker. Nee, dat is echt waar hoor, want je hoort ze altijd fluiten. Dus eigenlijk een soort vogelmarteling op deze manier. Ja, in principe wel. Het is uh, lichtvervuiling hè. Oh ja, zo kun je het natuurlijk ook noemen. Ja, en, en dat, nee, is... Maar dat, dat, dat is echt waar. Ik hoor ze altijd fluiten. Maar normaal gesproken, als ik naar huis doe fiets, ik fiets naar huis. En in het begin uh, met krieken van de dag in worden, dan hoor je ook al fluiten, hoor, Dat fluiten. En, en uh, waar is dat distributiecentrum? Is dat in Zaanstad? Uh, daar ga ik nu naartoe. Nee, dat, dat is overal. Dat is in Zaan, dat is in Pijnaken. Uh, dat is in Zwolle. dat is, Schvolle, dat is uh, Geldermalsen, dat is uh, Tilburg. Waar je maar wilt. Eigenlijk heb je in heel Nederland wakkere vogels. Ja. is ook zielig. Dat kan het maar stellen. <laughs> en met, het lijkt me dan, misschien moet je ze even vertellen, dat ze weg kunnen vliegen. Ja, dat weten ze wel, maar dat doen ze niet. Eigenwijze, Ja, dat komt omdat, omdat er ook brood uh, wordt uh, rondgebracht bij dat uh, distributiecentrum. Ja, je wilt niet weten wat er allemaal weggegooid wordt. Er valt dat natuurlijk een hoop te happen voor de vogels. Ja, ja, ja, nou, ja dat is ook belangrijk. Oké, okay, nou uh, Nico, bedankt dat je eventjes een vogel, de eerste vogel-update. We gaan nu wachten totdat er iemand belt naar 0800-1121 met de melding dat hij echt daadwerkelijk vogels hoort. En misschien ook wel aan ons kan laten horen. Dat zou helemaal fijn zijn. Ja, dat zou leuk zijn. Kun ja. je nog even raden wat ik in mijn bak heb zitten? Nou, dat lukt niet meer, want over tien seconden begint de <laughs> nieuwslezer. Maar het zijn waarschijnlijk uh, verschillende artikelen. Nou, lekker kaas alleen. Oh, kaas. Oh, dat wou ik net zeggen. Dag Nico. Ja, nou, dat bedoel ik. Dat <laughs> Doei. 0800-1121. Nachtzuster. Een programma van Max. Ik wil heel graag met het nieuws beginnen, maar jullie hebben nog twee minuten, Astrid. Nou, wat vriendelijk van Juri Stubinitsky... <laughs> dat hij beter op de klok zit te letten dan wij. Ja. Want, ach, nou, ja, ik, maar ik, je ik, zit er wel ik, helemaal klaar voor, Juri. Ja, ik moet over twee minuten op heel veel zenders beginnen. Ja. Dus als ik nu zomaar het nieuws ga beginnen, dan... Uh, dan nee, dan raakt alles op in op de war. Zegt, dat ja. kan natuurlijk niet. Maar eigenlijk Bedankt. zit je dus, zelfs na al die jaren... Nou, <laughs> hoeveel zijn het? Een stuk of drie. Dat jij inmiddels een professioneel nieuws leest... <laughs> zit jij dus nog steeds gewoon twee minuten van tevoren helemaal staande bijval als er een of andere scheelkijkende presentatrice... de klok ja, twee minuten te vroeg zet. Ja, hè. Oh, wat een <laughs> stukje surface zeg. Jori, waar kom jij oorspronkelijk vandaan? Ik kom uit uh, Andijk, dat ligt in West-Friesland. Oh ja. En, ja, en als je dan, dan uh, ochtends de zon opging, waren er dan meteen vogels? Oeh. Nou, oh. ja, Ik hoorde ze wel altijd. Het waren voornamelijk heel veel kikkers die ik hoorde. Oh ja, kikkers. Ja. Ja, nou goed, Dat is ook geen informatie waarvan je verwacht had dat je die nu moest geven. Dus <laughs> zeg, Lees jij nog even het nieuws voor jezelf door? Zodat het een lekker vloeiend uitkomt ja, straks? Zeker. Ja, zeker. En dan doe ik nog even een overzichtje van de vragen. Want ik zie dat ik nog bijna een minuut heb. <laughs> um, <laughs> fijn dat Joris zo <laughs> Ja, uh, Klaas bijvoorbeeld. Die wil heel graag weten wat er gebeurt als je een hele dure auto hebt. En je hebt te veel boetes en je auto moet verkocht worden. Of je dan de overwaarde, dus wat auto meer oplevert, of je dat dan overgemaakt krijgt op je rekening. 0801121 als je dat uh, weet. En Antoine die wil heel graag weten of het mogelijk is om op Schiphol zomaar met een koffer van iemand anders uh, weg te lopen. En zo ja, waarom daar geen controle op is. 0801121 En Nick, die heeft de Vierdaagse gerold in zijn rolstoel en die uh, weet dat er veel mensen zijn die achterstevoren de heuvels op zijn gegaan. En hij vraagt zich af waarom Waarom mensen dat doen? Nou, dat zijn zomaar wat vragen die nog niet beantwoord zijn. En mocht je een antwoord weten, 0800-1121.